Het is door al met het NOS-journaal. Op het plein in Den Haag, in de buurt van het Binnenhof, heeft de marechaussee een man neergeschoten en gearresteerd. De grond gewerkt, de knal was waarschijnlijk het schot. Rijkswaterstaat weet nog niet wanneer er een tijdelijke oplossing komt voor de kapotte stuw bij Graven. Er zijn diverse opties, maar die worden nog doorgerekend. Daarom kan een oplossing nog weken of maanden op zich laten wachten kan niet zomaar een tijdelijke damwand worden geplaatst... omdat die bij hoogwater ook snel weer weggehaald moet kunnen worden. Nemanja Goudelje vertrekt bij Ajax en kiest voor een lucratief avontuur in China. De middenvelder van 25 tekent voor drie jaar bij Tianjin Teda... waar hij naar verluid kan rekenen op een jaarsalaris van zo'n 5 miljoen euro. Exclusief bonussen. Het contract van Goudelje bij Ajax liep nog tot medio 2020. Hij behoorde al weken niet meer tot de aanselectie.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 dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Roelofaard-Zween en Zoete Dorp is de vertraging 20 minuten. Eén rijstrook is daar dicht. Op de A9 Amstelveen richting ook, is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Baddoeverdorp en het Rotterpottelplein is de vertraging een half uur. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Me. Me. Van ZFM. GF Van zandvoort. No, no, no www.zfmzandvoort.nl Ze steen voor haar een hutte van Paul en Liemen rijdt. Zijn hand leidt op haar schutte, hij werd mijn kwaad Het meid. Uit hier haast vijftienhonderd, verroren maatschappij. Ze leiden uit ze vielen haar vrij. Er is wat voor mijn kinder, hij maakt soms op pad. Maar werd zijn ijs vast in het, nou dat houdt de negen Als hassen leert te kleien, en al hebben ze geheel. Het Uit door ze kraaien is de richting van het veld. Het iraast haast je honderd en Ze poelen met toen ze bleuren altijd vrij. De de hoer is, liefde, is brengt de keer de Su nata co y lo quieres por ojo yo te llevo bien callado. Vente pa Otra vez, otra vez Ik ga een beetje tegelijkertijd Ik ga een beetje tegelijkertijd zitten. Ik ga een beetje tegelijkertijd zitten. Ik ga een beetje tegelijkertijd zitten. tu sonrisa me atrapa. Quiero tenerte siempre y no